Vooral wegens met het NOS-journaal. In India worden nog altijd slachtoffers uit de wrakstukken gehaald na de treinramp van gisteren. In de oostelijke deelstaat Odisha botsten twee passagierstreinen op elkaar. Een trein ontspoorde, waardoor 10 tot 12 rijtuigen uit de rails liepen. Die werden geraakt door een andere trein. Mogelijk was ook een goederentrein bij het ongeluk betrokken. Tot nu toe zijn bijna 300 doden geborgen. Ook raakten zo'n 850 mensen gewond. De Indiase premier Modi zal de ramplek vandaag bezoeken. Namens Nederland heeft minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken zijn medeleven betuigd met de nabestaanden. YouTube stopt met het verwijderen van video's waarin ten onrechte wordt beweerd dat er is gefraudeerd bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen van drie jaar geleden. Moederbedrijf Google zegt het beleid te hebben aangepast om te voorkomen dat politieke uitingen worden ingeperkt. Sinds de verkiezingen van 2020 heeft YouTube naar eigen zeggen tienduizenden video's weggehaald... waarin werd gesproken over fraude. Het ging onder meer om uitspraken van Donald Trump... die nog altijd beweert dat hij de verkiezingen heeft gewonnen. Door de aanhoudende bosbranden in Canada zijn nog eens tienduizend mensen geëvacueerd. Het gaat om inwoners van de provincie Quebec. De autoriteiten hebben om de hulp van het leger gevraagd. De omvang van de branden in Canada is veel groter dan in andere jaren. De Amerikaanse liedjeschrijver Cynthia Weil is overleden. Samen met haar man Barry Mann was ze een van de succesvolste naoorlogse schrijversduo's. Ze schreef in de jaren 60 nummers voor onder andere The Righteous Brothers, The Drifters en The Animals. Later ook voor Chaka Khan, Lionel Richie, Dolly Parton en Solomon Burke. Wilds beroemdste nummer is waarschijnlijk You've Lost That Loving Feeling van The Righteous Brothers. Cynthia Weil was 82 jaar. Het weer zonnig. In het noorden wordt het 19 tot 21 graden. In het zuiden kan het nog een paar graden warmer worden. Ook morgen zonnig en droog. Al kan in het noorden soms wat bewolking overtrekken. Dan wordt het opnieuw 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Oh, er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM! nu. Toebak leeft. Toebak leeft. Toebak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan twaalf jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Zandvoort! Ja, zeker. tweede graadje in het radioprogramma. Straks de geschiedenis van uh, 3 juni. Uh, uh, uh, uh, precies. En uh, straks ook nog de verjaardag. Uh, eerst maar even hier Paul Weller. I took a trip down lane Try to find myself again At least I thought I'd left somewhere Buried under a headroom here At least it breathes a hot afternoon Water glistening, mighty blaze at you Cobb pressed on a rainy day Rubbing all my sleep away Uh huh, oh yeah Uh huh, oh yeah Always there too Confused and foo-ya And in my mind I saw the place As each memory returned to trace Dear reminders of who I am The very roots upon which I stand And in a way of all I see My long lost used to be And all the dreams I had to dream Were really something I make-believe ah uh -huh. oh yeah, ah uh -huh. vervlogen tijd. voor mij ben mij wel 20 jaar oud, deze plaat natuurlijk. Een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? We kijken naar de geschiedenis wat gebeurde op deze dag. En het is vandaag uh, 3 uh, juni in Los Angeles breken de gewelddadige Soot Soot Riot uit. En dat duurt tot en met 8 juni. En uh, uiteindelijk zijn er 150 mensen bij gewond geraakt. Het gaat over jongeren die ruimzittende kleding hebben. En het is in de jaren 20. En 30, dat het een beetje opkomt. Maar het maf is in de jaren dertig best wel crisis. Dus de stof is best wel uh, duur en zeldzaam. En deze gasten lopen gewoon decadent. Een hele ruim zittende pakken. Uiteindelijk krijg je ook een soort gangs. En die gangs zijn ongehoorzaam. Luisteren niet echt goed. Uiteindelijk wordt er een uh, matroos wordt lastiggevallen, Heeft een gebroken kaak opgelopen. Nou ja yes, zeg. En uiteindelijk zeggen dan een aantal matrozen. Hier moeten we een verhaal op gaan halen. En gaan dus op zoek naar deze jonge suit dragers en pakken gewoon hier en daar gewoon gasten aan en bijvoorbeeld deze gast Ik was in het theater downtown watching a movie all of a sudden the lights went on a veel die of je you turn around and you see these servicemen beating the heck out of uh, all these, uh, Mexicans en vooral Mexicaanse jongeren hadden dit soort kleding aan. Dat kwam ook een beetje uit de jazzwereld. Uiteindelijk duurt dat echt dagenlang. Deze marine personeelsleden gaan de straat op. Wordt uiteindelijk ook nog weer in een soort val gelokt. Waar dan echt de honderd van deze zoet soot dragers hun opwachten. Nou, echt, het wordt over en weer wordt het flink hard geslagen. Tot een gegeven moment zegt de marine: Het is uh, klaar. Jullie blijven in de brakken s'avonds. Jullie mogen niet de straat meer op. En ook de zoet mogen niet meer gedragen worden. Ja, nee, maar wat ik nu ook zie. Ja. Er werd een jongen, dus door matroos uit een bioscoop gesleurd. in elkaar mm. geslagen. Ja? Mm. tot hij bewusteloos was. Mm. En het slachtoffer werd vervolgens door de politie gearresteerd. vanwege het verstoren ja. van de openbare orde. Ja, <lacht> hallo. Het is echt bizar. Dus doe ik nou. Oh. Ja, het is echt uh, pure discriminatie. Het is er, oh, allemaal geschiedenis al die is al vergeten gewoon, hè, ja. eigenlijk. Ik denk de corona was raar, maar dit was ook best een rare ja, periode. En dit was allemaal weer in de Watts uh, uh, uh, wijken. Wattsstacks, ken je dat nog? Dat was dat in die wijk waar het toen in de jaren 70, uh, jaren 60 ook een beetje fout ging. Hmm. Dit was in 1943. Oké, okay, wat nog iets uh, dan? Wat nog meer? Ja, ja. In 1621 de oprichting van de West-Indische Compagnie. En de Volksmond wordt, uh, ja, wordt de 17e-eeuwse organisatie ook wel afgekort met WIC. Maar dus zaten we zaten ons net af te vragen. Je hebt dus de WIC en je hebt OIC, de Oost-Indische Compagnie. Ja. Yeah. Ja, Dan gaan jullie natuurlijk aan mij vragen. Wat is het verschil? Nou, het grote yeah. verschil is dat in de West-Indische Compagnie... Daar was, die was minder machtig en was alleen rond de Atlantische Oceaan-kolonie. Dus, eh. Uh, uh, uh, uh, uh, ja, Oost-Indische kompje, ja, zegt het eigenlijk al. Die gingen naar de Oost. die yeah. gingen naar Indonesië. Ja, oh, oké. Okay. En dan is het ook gewoon van. Uh, die namen dan misschien geen slaven mee, omdat het hele schip vol lag met uh, specerijen en al die andere spullen oh, uit Indonesië. Ja, okay. yeah, oké. Okay. En dan, uh, die anderen die hadden dan waarschijnlijk. Uh, die gingen dan weer die andere kant op. En die namen dan slaafmeesters. Dus dus dat was de goede Jezus, Denk ja. ik. Maar oh. ik dat nou soort nou ja, dingen. Nou, dat het hoor je is, allemaal. is uh, boerengezonde verstand. Ja, je uh, Goed. In, uh, ja, wat had je? Ja, wat ik had. Uh, in, in 1920. Dat vond ik ook wel heel bijzonder. Toen uh, was de afschaffing van de dienstplicht uh, voor, voor, voor de Duitsers. Naar nou, aanleiding van het verdrag van Versailles. Dat is mm -hmm. natuurlijk net de Eerste Wereldoorlog gehad. Ja. En uh, toen is er gewoon enorme contracten zijn opgesteld. En Duitsland mocht alleen nog maar een beroepsleger hebben van 100.000 uh, personen. Maar ja, dat hebben ze toch wel even uh, flink vergroot in die uh, tijd daarna. Die ja, uh, uh, hielden uh, zich niet aan het verdrag. <laughs> nee, nee het, misschien <laughs> tien jaar hebben ze toch wel flink veranderd uiteindelijk. Ja. In 2009, ja, het doek viel voor uh, dit. De Cairo presenteert... Het was geluk heel gewoon. Ja, ja, uiteindelijk liep de serie van eh, 1994 tot 2009. Eindelijk speelde het gewoon in de jaren eh, 50 en jaren 70, begin jaren 70. Het was in het begin best wel een hele trage serie. Het was geschoeid op de honeymooners. Uiteindelijk hebben ze de rechter gekocht in New York... en hebben ze hun eigen versie gemaakt. Gerard Cox en Short Pleizier... Uh, Geert Koks 83 momenteel. En uh, Sjoerd is nu 69. En uh, ze hebben samen heel veel afleveringen geschreven. Uiteindelijk werd het steeds sneller en steeds gevatter ook. En uiteindelijk het is in 2014, 20 jaar na het begin van de serie... is er van een film gekomen. En uh, nou ja, goed, dat ging ook uh, over uh, de, de kleine dingetjes in uh, Rotterdam-Zuid. Die speelden op een klein appartementje. Hè? Leuk, ja, dat was wel heel leuk. Ja. En uh, uh, uh, dat die man in het riool, dan, dat hij steeds dan boven... Eruit kwam. Dan hadden ze waarschijnlijk een stukje uit het toneel gehad. Het werd allemaal live opgenomen, hè? Ja. ja Dat is ja, toch ja. wel heel grappig. Ja, weinig In, uh, wat zou ik zeggen? Ja. No? Edward 19, uit uh, 1937, uh -huh. de Engelse ex-koning Edward VIII. Uh -huh. Die trouwde dus met zijn grote liefde Wallace Simpson. De uh -huh. verliefde koning mocht van de Engelse regering niet met haar trouwen... omdat ze al gescheiden was. Uh -huh. En ze was nog Amerikaans ook. Dus daarom heeft die koning in eind 1936 afstand van de troon gedaan... En het echtpaar gaat vanaf dan verder leven als hertog hertogin van Windsor in Frankrijk. Maar als je naar nou, de, de, de Queen krijgt, of de Crown, ja. daar staan dan, dan, dan, dan hele afleveringen over. Het is wel interessant hoor. Nou ja, ja, ook die, die uh, uh, film over de stotterende koning ja. gaat daar ook over natuurlijk. Ja, daar kwam hij aan de wacht, omdat hij uh, met die vrouw wilde trouwen. Ja, die, en anders had Elizabeth helemaal nooit geregeerd. Nee, nee. die story nee. die uh, actrice, die maar, wat maar hij was had het geen, om, uh, had had geen kinderen vrouwen. volgens mij, hè? Huh? Volgens mij had hij geen kinderen. Nee, nee. nee. klopt. Tijdens huh. 1973, tijdens een airshow. Hmm. Bij Parijs stort de Russische Tupolev Tu-144 neer. 15 doden en waarvan 16 bemanningsleden en uh, omstanders. En uiteindelijk zijn er, wat was dat 15 huizen verwoest. Vanaf af het begin was het al een bizar vliegtuig. Het was van de Russische makelij. En je kon dan heel snel reizen. Maar uiteindelijk uh, was er een vliegtuig aan de zijkant, een straaljager. Die moest hem filmen. En hij zegt zelf... Uh, of zijn uit uh, documenten gekomen dat hij moest uitwijken voor dit straaljager. En uiteindelijk kon hij uh, bepaalde uh, wijk, uitwijkmanoeuvres niet goed maken... waardoor het vliegtuig letterlijk in tweeën brak. Wow. En naar beneden viel. Er zijn opnames van als je echt, die, echt een sensatiebelust iemand bent. Dat nou, sorry, ik ook. Ik heb naar die beelden ah. zitten kijken natuurlijk. Ah, ja. ja, logisch. Nou, misschien kan ik je nog een tip geven voor de ja? andere beelden. Want in 1984 een Brits vliegtuig gestort neer. Tijdens een luchtvaartshow... Ja? In nou, nu komt het. Ja? De schietstoel waarmee de piloot zich redt... slaat neer in het publiek en doodt een 40-jarige man. Okay. Kijk, dan denk je van in nood. Blijf zitten. Schietstoel, <laughs> Ja, blijf <laughs> zitten. Ja. Kom je in het publiek terecht. Ga gewoon niet naar en dat soort shows. Kijk maar die man zelf heeft het wel gered. ja, nou ja waarschijnlijk wel. Ja. Dus als hij een zachte landing maakt... tot ja. ja. hij 40 Op ja, een ja, 40-jarige ja, ja. man ja, terecht ja. is gekomen. Ja. ja. Nou ja, al ik... 40 had we kunnen overleven. Maar goed, er is een schietsel zit wel van alles vast, hè? Ja. Er zit ook echt iets onder je kont bij zo'n ja. piloot. Ja, ja, ja. Ik heb er nog één bijzondere, die ja. vind ik toch wel van... Uh, in 2010 nemen drie Russen, een Italiaan, een Fransman en een Chinees... die hebben zich laten opsluiten voor het experiment Mars 500. Oh, anderhalf ja. jaar lang. Ja. ja. Dus het is wel bijzonder. En uh, er waren drie onderdelen, uh, drie fases... En maar dat zo'n 105 dagen achter elkaar dus opgesloten zijn. En ze moesten allerlei proeven doen. En daarna zouden ze zogenaamd aan weer aankomen. En toen mochten ze dan weer terugkomen. Hmm. Ja, er is niks okay. meer van gekomen op de Mars 500. Hè? Mensen nee. die zouden een one-way ticket krijgen naar Mars. Om daar echt hun leven uit te zitten. En dat zou volgens redelijk kort zijn. Want je kan niet zo lang leven. Maar dat is toch, ja. Waar ook Nederlandse filmmaatschappijen mee bezig zijn. Of programma'smakers. Nou ja, dat is uh, niet zoveel. Teregekomen. 1856. Louis Carl maakt voor het eerst foto's van uh, Alice Little. En Alice, klinkt bekend. Ja, precies. Uh, uh, uh, Alice in uh, Alice. In Wonderland. Dat is het begin hiervan, namelijk. Hij is amateurfotograaf. Deze Louis Carroll is eigenlijk een beetje een, ja, een beetje een raar mannetje. Hij loopt krom. Hij is. Uh, hij heeft ook contacten met je gestoord. Uiteindelijk vindt hij toch heel veel contact met kinderen. Hij kan goochelen, hij kan heel makkelijk contact maken met kinderen. Dat sluit heel erg goed aan. Uiteindelijk gaat hij tijdens deze ontmoeting met kinderen... alleen verhalen fantaseren. Hij maakt een hele mooie verhalen waarop die kinderen het geweldig vinden. En deze Alice Little, die zegt dan heel vaak tegen hem... dat verhaal over Alice in Wonderland, dat moet je gaan opschrijven. Ah, ja, ja, natuurlijk natuurlijk. Uiteindelijk schrijft hij dan op, stuurt hij naar haar toe... En uh, uiteindelijk brengt je het ook uit en dat wordt een kassucces. En uiteindelijk heeft ze dat manuscript, dat eerste versie van Alice in, Alice, uh, in Wonderland, heeft ze nog gefeild toen ze krap bij kass Toen was deze Louis Carles al lang al overleden en heeft ze er nog 16.000 pond voor gekregen. Dus dat is wel mooi. Dus 1856, het begin van Alice in Wonderland. Ja, geweldig. Mooi. mooi. Tot dus zelf even de geschiedenis, want uh, we, we hebben ooit nog straks onder andere uh, de verjaardag. dus is er ook aan te komen. Dit is maar even de Thalys. Ja, dat is een trein. Maar ook een band. En dat heet Beat the Heart. aan, en maar dat gitaartje en ik vind het echt zo grappig gewoon. Omdat af en toe is op de radio te slimmer. En heel veel mensen zijn ook wel geïnspireerd door dit soort uh, muziekjes uit de jaren tachtig en maken gewoon weer nieuwe muziek. Het is tijd voor de verjaardag, hè? Goed. Ja, precies een birthday. I'm sorry I interrupted your birthday party. Uh, uh, thank you. Nee. Precies, dat ook allemaal in Alice in Wonderland natuurlijk. Daar kan je natuurlijk ook even iets leuks van uitpakken. We uh, kijken wie de jarig is en een van die jarigen is Tony Curtis. Hij wordt vandaag. Nou uh, uh, oh nee, hij is zelf vandaag jarig geweest. Hij overleden in 2010, toen was hij 85. Ongelooflijk, als acteur. Uh, nou, uh, het grappige is, hij werd geïnspireerd door de. Uh, noem je het nou: door uh, Pearl Harbor. Oh ja. op Pearl Harbor. En toen is hij uiteindelijk als vrijwilliger bij het leger gegaan. Hij was getuige bij de Japanse overgave bij de baai van Tokio. Hij is echt op dat schip, heeft hij gestaan. Ik ga zelf even in die filmpjes kijken of ik hem ergens kan herkennen. Oh ja. En vanaf 1949 heeft hij toch redelijk veel rollen gespeeld. Echt tientallen, mm -hmm. honderden rollen heeft hij gespeeld. Mm -hmm. En hij, hij staat ook al bekend dat hij echt wel heel amicaal was, heel vrolijk. En dat kwam toch ook wel door de cocaïne, drank. Hij heeft ook in de uh, Betty Ford-kliniek gezeten. Uiteindelijk twee keer een val gegaan en de tweede keer was het echt fataal. Maar ja, dan ben je al 85. Misschien mag je daar niet klagen, hè? Nee. Alles wat je meegemaakt hebt. En hij is getrouwd geweest, zelfs ook met uh, Janet Lee. Die, dus een hoofdrol, die ho de hoofdrol speelde in Psycho, hè? Oh, ja. Met het mes achter oh, het gordijn. Uh, achter de gordijn. Achter en is de uh, laatste vrouw. Uh, uh, uh, uh, ja? Die was echt 42 jaar jonger. Oeh. Zo. Jezus, ga nu normaal. En uh, zijn dochter is Jamie Lee Curtis. Hè? Wel bekend van Trading Places, maar ook van Griezo Maar ik vond Trading Places een van de beste films van haar. Dat is nog uh, die zwart-wit film. Goed, ja. nog meer. Ja, dat is een uh, stomme film. Ja. Ja. Nou, Onze grote vriendin Tooske, Tooske Ragas breugen is jarig. Ja. Zij, is, uh, zij wordt uh, vandaag 49 jaar... En uh, daar zit ik te denken raagas, Maar zij is natuurlijk getrouwd met uh, Bastiaan. Bastiaan. Ja, ja. Maar ook een leuk detail. Want zij trouwde in 2002 ook hè? Mm -hmm. vandaag op haar verjaardag met Keith Davis. Maar toen vlak daarna toen ging ze spelen, want ze, ze werkte ook in Amerika... en vlak daarna ging oh. ze spelen in de musical waar Sebastian Raga speelde. Oh. En ze was dat Love lief. at First Sight. En, uh, ja? en toen is ze gescheiden en nou hebben uh, oh. ze een paar prachtige kinderen. En ze wonen ergens, volgens mij in Bloemendaal of zo, ergens, in Haarlem. Oh, dat is het oh. Goed, nou, dit ja. was in de jaren, uh, de jaren 20 erg populair. Het was Josephine Baker en die ja. zou jarig zijn geweest op deze dag... En elf leden in 1975. Uh, onverwacht. Ze zou, werkte aan een nieuwe revue. En toen lag ze een keer dood in bed. En ze was Mooi onder andere. Dood. Ja, bevriend uh, met Grace Kelly. En dat uh -huh. kwam omdat ze namelijk in een club. waarschijnlijk voor witte mannen naar binnen wilde. En toen werd Josephine Baker ge. ge Genegeerd, of geweigerd. geweigerd. Ze mocht niet naar binnen. En dat hoorde Craig Grace Kelly, die had zo met haar gevolgd... wij gaan hier ook weg en we komen hier nooit meer. En dat vond uh, Justin Baker zo'n mooi gebaar... dat ze uiteindelijk altijd vrienden zijn gebleven. Dus Ze hebben niet mee naar binnen genomen alsnog. <laughs> nee, dan wil je er okay. niet meer zijn in zo'n club als je geweigerd wordt, ga je weg. Goed, ze is begonnen ooit als dienstmeid, hè? verschillende families en een twaalfjarige leeftijd, zwervend, dansend op straat. Friesland, hè, kwam ze zo... vandaan. Nee, jij bent in de war met iemand anders. Dat oh. was niet Jozef Oh, Dat was... Mm. Um... Weet wie je, je bedoelt. Ja. Ja. ja. Matahari. Matahari. Ja, ja, ja, ja. Ik, ja, ik, ik vind het ook. altijd een beetje hetzelfde. Ja. k -types. Oh, sorry. Ja. ja, Ik laat me weer... Uh... Je ja, laat je weer uit. Ja, Goed. ja. Nou, dan. Ja, doen? James Hutton. En dan denk je van, wat is dat? Maar die is dus... Uh is 1726 geboren en hij, uh, hij, hij wordt dus beschouwd als de eerste modern wetenschappelijke geoloog. Maar hij heeft dus op een gegeven moment uh, ontdekt dat uh, dat, dat uh, catastrofisme niet bestond. Dus dat was dan eigenlijk als ze zeiden dat de aarde was ontstaan, de, de stenen, tijdens de zonvloed. Ja. En dat is gewoon helemaal niet waar, want dat is gewoon veel ouder. En daar heeft hij dus hoge ogen mee gegooid. Oké. Okay. Hmm. Dus, uh, want ja, ja. Hij, hij heeft hoge uh, ogen bij het plutonisme en het uniformitarianisme. Oké. Okay. Okay. <laughs> uniformitarianisme. Yes, Waarschijnlijk geen vrouw. Was hij wel het was een man, James ja. Hutton. Ja, maar hij is echt wel heel bekend. En uh, je hoort ook uh, zijn naam. Uh, bij bij wetenschappelijke projecten wordt zijn naam genoemd. Of uh, het wordt aan uh, een wetenschapper is natuurlijk gegeven en zo. Oké. Okay. Dus uh, Marco? Marcus, Marcus wil ik zeggen. Marco. Oké. Okay. Onze Freddy Somoji. Hij is uh, jarig, hij is acteur. Yeah. Uh, van Goede Tijd, en Slecht Tijd. Dat is de enige waarvan ik hem ken. Yeah. Echter, hij is naast acteur ook oh, Nederlandse DJ. Wisten jullie dat? Nee, dat was nee, bij nou, deze. Ja, oh, hey. grappig. Nou goed, hij begon ooit met deze plaat. Curtis Mayfield. Zat in de impressions in de jaren 50. De plaat hebben we veel gedraaid. En Later ging hij solo en toen maakte hij echt nog heel veel gaafere muziek zoals dit. Ja, geweldig. Hij is niet zo oud geworden, 57. Het maffie is, hij is toen uiteindelijk tijdens een concert... Uh, ja, heeft hij een lichtbak op zijn hoofd gehad, op zijn lichaam... en was toen af zijn nek toe verlamd. Daarna heeft hij na 1996 19, 19, nog uh, vers verschillende muziekjes gemaakt. Maar niet zo goed meer. En uiteindelijk is hij zijn benen kwijtgeraakt in de naar nou, Uiteindelijk ja, overleed hij toch uh, deze Curtis Mayfield. You know me? Dit is toch een van zijn betere platen. I'm your push, -man. I'm your push man Echt over de drug scene in Amerika mooie muziek mm -hmm. cutters meevult. Nou, dat vind je deze ook al aardig, denk ik. Uh, 1946, Michael Clark, Die staat in The Birds. Oh ja. ja, The Birds. Ik denk, oh, die heb je wel, maar nee. die heb je... Nee. Nou, dan moeten we daar maar eens een, uh, een plaatje van gaan, mm. uh, uh, gaan doen straks. Ja. En mag ik afsluiten met een koninklijke ja. via... We gaan helemaal nog niet afsluiten. Dus nog geen tien uur. Vertel. Oké. Okay. <laughs> Leonore van Oranje Nassau van Amsberg is jarig. Zij is het derde kind uit het huwelijk van Prins Konstantin. En, eh... Uh, is dat uh, Laurentine Brinkhorst? Is het momenteel op de televisie doet ze mee met uh, de nee, nee, is de jongere. Get, get the picture, ooit? Get the zij, de uh, picture, ja. Baronest, van hier ja. tot Gunther. Dat is in de nee, badpak op werd gefotografeerd. Nou Zijn ja, in de badpak. Zeg, je, dat ja, is dat is een deur. Nou, echt belachelijk. Dat zou ik niet nooit doen. Nee, echt nooit doen Ik zou zeker niet in een badpak doen. Ik Ben mens. Dan is de ook jarig is. Is Susie Quattro. Ja, Was echt zo'n glam rock artist. Ja, bijzonder. Maar, uh, ze zat toen ook dat lied van If You Can't Give Me Love. En uh, Stumbling in, al... in was een enorme uh, hit. Walk in the Sunshine, is dat ook van haar? Nee, nee, nee. Oh, nee. En het grappige is, zij is dus op dezelfde dag geboren als Denise Williams. Ja. En die was heel bekend van het nummer Free. Let's hear it for the Boy. Let's hear it for the Boy. Dat zit in foto's okay. Daar was ze bekend ja. van. Maar ook dit was van haar. Uh, gonna take a miracle? Echt een beetje zoete muziek. Ik het take a miracle, maar ja, wat jij zei Free. Dat vond ik echt een heel mooi nummer. Free, 73 wordt ze vandaag. Ze maakt trouwens niet zoveel muziek meer. De laatste mm. muziek is, uh, die ze heeft afgeleverd is uit 2007. Love, Missy, ja. Style. Ja, het is 73, hallo. Ik, uh, hallo? Wel, dat is toch wel een behoorlijke leeftijd, hoor. Mick Jagger? Ze is waarschijnlijk ook over Renny. en... Ja, maar toen, en, 2007 is het voor het laatste. Hoe lang is dat geleden, joh? 16 jaar. Ja, dat was in de 50. Ja, nou, Het is nu op, drie, op, nou, zal wel oma zijn. Ze zal wel op de kinderen van haar kinderen moeten passen ja. en zo. Ja, precies. Maar nou. de, ja, de, dat is de grote vraag. Ga ik als de keuze free doen? Of zal ik dat uh, move van op? Dat vind ik ook wel erg gevaar. Ja, zeker. Van Curtis Meefeld. Ja, ik ik maar zeg doen. voor. Ik zeg voor. Nou, goed. Tot zover de verjaardag. En straks hebben die, wij eerst... Love it. Eerst maar even lekkere muziek van de Cooler Shaker. En dit is weer te vinden op het laatste album. Whatever it is, I'm against it. Doet echt wolfachtig aan. Tijd. Zo klinkt het, maar het is een van de coolest shake of whatever it is. I'm against. Het is lekker opstandige jeugd, altijd leuk hoor. We kijken even naar wat we straks aan de Jolandekeuze gaan presenteren. En waarschijnlijk wordt het wel iets van Curtis Mayfield, die gast ja. heeft zoveel leuke muziek gemaakt. En heel veel nieuwe artiesten, onder andere Frail Williams, Williams is wel door hem geïnspireerd. En het is zo notlottig, ja hij is zo notlottig aan zijn einde gekomen. Door een lichtbak op zijn hoofd, en diabetisch been kwijtgeraakt. Vreselijk. Gast, ja. wat een, wat een leven. Goed. Tijd voor de zandvoortse berichten. Ja. En wat is er allemaal te melden? Nou ja, weer aanpassing aan Theater de Krocht. O oh ja. Dat wat, nou, het werd tijd. Euh, wat zeg je? Het werd tijd. Ben vind ik ook. Nou, de renovatie werd eerder al uitgesteld vanwege het onderzoek naar vleermuis in het dak. Nou ja. En het negatieve advies voor nu is het aanzien van de gevel. Bracht heel veel commotie met zich mee. Ja, ze hebben nu wat lichtpunten aangebracht. Volgens mij hebben ze ook zo'n raam erin gezet, doordat ze een beetje de kerkgevoel krijgen. Want het was echt wel echt een heel saai ontwerp, kan ik ja, me nog herinneren. Uh, ja, klopt. Ja. Dus ze gaan verbouwen in de periode van mei tot en met augustus. Dus dan vindt er onderzoek plaats naar eventuele aanwezigheid van beschermde vleermuizen, zodat die tijdens de bouw zo min mogelijk gestoord kunnen worden. Ja, dat klopt. Dat, dat is wel een goede fijn. isolatie schijnt ja. uh, te zijn, die vleermuizen. Ja. ja. Ja, hè? Ze komen gewoon, toch vaak in spouwmuur Gewoon vol spuiten. En uh, dan. Uh, dat scheelt ook heel veel zorg. Over 100 met... jaar, dan maken ze, gebouwen maken ze los. En dan ontdekken ze de, die vleermuizen die ja. daarin zitten zo. Ja. Nou, en dan zeggen ze, oh, dan uh, hebben we ze gelukkig nog. Ja, nou, En de, de echte verbouwing, hè, dat zal na het komende theaterseizoen starten. in mei 2024. Dus nou, ik maak nou, okay. wel dat de krocht uh, open, dicht, sluit. Nou, het open, gaat dicht, gigantisch veel geld meer ja. kosten natuurlijk. Omdat het ook net zoals dat reddingspost. Zandvoort in Zuid. Dat, ja? Alles is veel duurder geworden, dus dat is echt bizar. Nou ja, goed. Maar uh, iets anders over de taal. Het strijdt mee om de duidelijke taalbokaal. Het is een taalevent. En het wordt, uh, op 21 juni wordt het dus in de bibliotheek van de HM Centrum gehouden. Maar het, gaat, het is voor Zandvoort dus ook toegankelijk. Je kan een team maken met buren, vrienden of familie. En de avond is gevuld met opdrachten, hapjes, drankjes, muziek. Helemaal gezellig. En je strijdt als inwoner tegen ambtenaren en raadsleden... uit de gemeente Haarlem en Zandvoort. Dus geef je team nu op, er is maximaal... Zes deelnemers. En dan kan je mailen, uh, mailen naar duidelijke taal... 2023 apstarthaarlem.nl. haarlemnl Het lijkt me erg leuk. Ik hou uh, van dat soort taal, uh, talige dingen. Jazeker. Cijfertjes en taal. Een gezellige Pinkster-race waren op het uh, LDC-plein. Het Team Sport Service Zandvoort hadden ze allerlei dingen georganiseerd. Het ging ook vanuit Stichting uh, Pluspunt. En uh, ze hadden een race-evenement... En ze hadden 25, kilometer, 25 kinderen en 5 scootmobiels neergezet. En ze hadden ook een soort parcours uitgestippeld... waar ze dan moesten rijden. Eerst met een fiets en met een step. Later mochten ze ook met, noem je dat, met de scootmobiel rijden. En nou, dat was geinig. Het was gratis koffie en koek. En ja, Het was gesponsord door uh, café Rabel en bakker Bertram, geloof ik. En nog meer uh, mensen hadden geld uh, daarvoor gedoneerd. En uh, nou goed, het brengt mensen bij elkaar. En uh, het is nu gepland... En nog een keer op 23 augustus. Op dezelfde oh. locatie. Dus nou, dat is okay. uh, brengt wat kinderen bij elkaar. Een beetje gestructureerd ja. spelen. Is nooit verkeerd. Nee. nee. Volgend weekend is er uh, weer op het circuit. Ik heb vorig jaar toevallig met uh, ja. deze jonge ja. man hier naast ja. mij. Hebben Ga, wij dat gedaan. Wat het weer je gebeuren? Cycling Stanford. Ja. Twee sportieve evenementen oh, zonder gaaf. motorgeronk. En je kan je daarvoor opgeven. En ja. het is een 8 uur en een 4 uur durende race. En vorig jaar was het dus zo dat je dan op die zaterdag kon je dan uh, met de fiets gewoon een rondje rijden. Dat was gewoon gratis. En het was gewoon heel bijzonder. Uh -huh. Ik weet niet of ik het nu weer zou doen. Aanrader. Als je nog niet bent geweest, echt een aanrader. Ja, ja. En probeer dus, uh, boven in die bocht te komen. Hè? Ja. ja. Probeer boven in die bocht ja. te komen. Ja, ja, ja. ja. Fantastisch. Ja, je hebt een kwart over tien de traditionele bewonersronde. Mm. En, uh, maar ik vind het wel bijzonder dat dat nou s ochtends is. Want het was, vorig jaar was dat smiddags. Okay. Dus er zullen wel een stuk minder mensen zijn? dat nou, is echt een uitdaging. Ik heb het ooit geprobeerd op een wielerbaan in Alkmaar om, om uh, bovenin die bocht te komen. Nou, dat is niet te doen hoor. Die ja. man was erg boos. Ik werd van de baan afgestuurd. De meneer, dat is niet de bedoeling. Ah. Nou, ik zeg ja, ik, ik had dit advies fiets gekocht uit de rolmarkt daarbinnen. En ik dacht, ja, dit is de kans om het uit te proberen, natuurlijk. Een hartstikke idee. Zondag uh, vond de eerste editie plaats van Zandvoort uh, uh, Alive. Eh, uh, nee. Ja, verstand voor de live toch? Uh, en dat was be be Mango's Beach Bar. Het uh, was wel een frisse wind, maar evengoed kwamen er honderden mensen op af. Het begon in de middag met wat beginnende DJ-talenten. Uh, van de DJ-school Beats at the Beach. En uh, uiteindelijk kwam er om 9 uur de grote ster, DJ Romundo. En die heeft de mensen nog even veel meer in zweet uh, gebracht met zijn muziek. En uh, de volgende editie uh, staat al weer gepland. Mocht je deze gemist hebben, je denkt, what the fuck? 6 augustus dan kan je er gewoon weer heen. En het ja. is uh, gratis volgens mij, toch? Oké. Okay. Ja. Nou, wat ook gratis is. En uh, daar moet je jong voor zijn. Daar houden we van. Gratis? Ja, ja, ja. ja. Maar je moet wel jong zijn. Tot 25 jaar. Nou, oh. jullie aankijken. He, net een jaar geluid. Ja, uh, we ja. net niet. Nee, net niet, net niet hè? Net, nee. Gratis filmtickets voor jonge mantelzorgers. Oh, leuk. Ja. Oké. Okay. Ja. ja. Dus nou. als jij... Uh, Wacht daar... even. Jonge mantelzorgers? Echt jonge mantelzorgers ja. dan? Jeetje. Ja. Oh, Ik dacht altijd, nee, serieus nog, mantelzorgers. Nou, onze leeftijd. Dus ja. Toch? Meestal vrouwen Mantelzorgers? Van, uh, vrouwen ja. Die dus uh, gecentwitst worden tussen uh, de puberjeugd <laughs> en de ouders, weet je wel. Dat ze dan uh, daardoor helemaal uh, overspannen raken. Het zijn nog ja. van die vrouwen. En dan zijn ze nog in de overgang ook. Ja. Dus, dus die hebben het, echt allemaal, het valt allemaal niet mee. Ja, ja. precies. Dan krijg dus je. Dus, ja, nou, die... ja, de mantelzorgers kunnen dan tot 25 jaar zich aanmelden voor twee gratis parkeerkaartjes. Parkeerkaartjes, voor mij nou. Oh, wat leuk. Kan je gaan parkeren. Is een begin. Is een begin. Op 7 ja. juni. In ja. de koepel in Haarlem. Oh, oh we gaan. Want die koepel is heel leuk uh, om ja, naar de zeker. film te gaan. Zet ze daar gevangen. Ja. Ja. Goed, ik, zal, ik, ik heb een plaat klaarstaan. Ja, doe maar. Up. Ja, zeker. Vanwege de verjaardag van... Uh, hij heet Curtis Mayfield. Mayfield. Hij is slechts 57 geworden. Zeker. Moving up. Uit de superfly periode. And don't you cry, your folks might understand you, by and by, just move on up, toward your destination, though you may find, from time to time, complication. Just move on up For peace you'll find Into the steeple Of beautiful people Where there's only one kind So hush not, child And don't Skin, so keep on pushing Take nothing less than the suffering best. Blijf de lokale baat, guts en move on op en you do well, ja doet tijd pushen me en Superfly, daar waren allemaal van die heerlijke plaatsen, zeg. maar zo'n goede muziek allemaal in de wereld. Nou goed, eh, omdat hij vandaag jarig zou zijn geweest, maar overleden is al in... Oh, wat was 1999, geloof ik. is ja, In ieder geval niet oud geworden. Nee, hij is niet zo heel erg oud geworden. 57 nee, maar. 57. Ik had er een stukje geschiedenis staan, 1988. Graham Bell eh, vraagt patent aan op zijn fotofoon. Ik had er nog nooit van gehoord, maar ja. een fotofoon... dat is voor het eerst draadloos een telefoongesprek ja. verzenden via licht. Ja, ik had het gelezen. Ja, ik, het is heel apart. Het man is, is nooit verder gekomen... dan een afstand van 215 meter. Dat is niet heel erg veel. En als het bewolkt was, dan werkte het niet. Maar het had echt zonlicht erbij nodig. En het <lacht> grappig, ik was daar een beetje op aan, aan, aan Google... en ik had zoiets van, hoe, hoe, hoe werkt dat nou precies? Toen kreeg ik een uitleg. De fotofoon is een apparaat waarmee je met licht geluid kan overzenden... en ook weer hoorbaar kan maken. De zender is een lamp en die lamp die zendt een behoorlijke hoeveelheid wit licht uit. De ontvanger is een parabolspiegel. Die zullen de omringende in de lucht opwarmen en daardoor ontstaat een drukvariatie. Die drukvariatie die gaat door het buisje naar je oren. Dus het is een mooi apparaat. Maar wat hebben we er in de praktijk aan? Nou, het principe dat je met een zou wel eens een revolutie kunnen veroorzaken. In de medische diagnose. Het schijnt dus dat je dan uiteindelijk ook bepaalde uh, gezwellen in het uh, lichaam. kan je dus op die manier opsporen. Ik weet ook niet hoe het werkt, maar het schijnt dus iets wat dus heel oud is, uit 1880. De fotofoon, dus in deze nieuwe wereld iets zou kunnen betekenen. Ik vond het wel echt heel apart. Ja. Deze Graham Bell, die eigenlijk bekend staat, natuurlijk van ja. Nee, nee, die staat ook bekend van dit, hè. Op de telefoon. Ja. ja. Wat hij eigenlijk niet helemaal zelf ontdekt hij heeft. Maar goed, ja, ja, dat heeft ja, hij, wel ja, hij kocht gebracht. toch allemaal uh, patenten van anderen op het Ja, Ja, klopt. Ja. Dat is slim? Uh, hij ja. heeft twee dingen bij elkaar gevoegd. En toen ja. uiteindelijk heeft hij, omdat uh, onder andere Philip Rijs er niet helemaal geld voor had, geloof ik. En ook Mackie had er ook iets mee te maken. Maar goed, hij heeft dat echt commercieel op de markt gebracht. Maar hij vond dit, de fotofoont, eigenlijk zijn grootste ontdekking. Dat heeft hij uh, echt op de markt gebracht. Het grappige is, dat, weet je het verschil tussen. Um, in het begin uh, was het niet helemaal duidelijk. Of ja, hallo moest zeggen, hè? of schipper hooi aan de telefoon. Oh echt? Ja, uh, Graham Bell was voor schipper hooi. en uh, uh, die andere man, de andere wetenschap, die zei voor hello. En die had zoiets dat hello kwam uit het feit van dat is gewoon iemand aanroepen. Uh, hey, mag ik even je aandacht? Hallo! En die gingen vanuit dat een telefoonlijn altijd open zou blijven staan. Oh ja. Dus toen zei hij, hey, hé, hallo. En die ander zei Schipper, hooi, Dan zou je weer opnieuw contact maken. Dus nou ja, uiteindelijk is het uh, hello geworden. Hallo. Maar vroeger, maar, maar bij het gewone melden was het altijd over. Ja, dat was uh, over en sluiten. Van de Want, uh, dat over. het nummer klaar. Ja. Ja, ja, ja, ja. Dus nou ja, goed, even een stukje geschiedenis. Ja. Oh. Ik, heb, uh, ik heb een uh, grappig bericht gevonden van 19 nutteloze feitjes... waarmee je je buurman om de oren kunt slaan. Oh. Oké, okay. dus, niet allemaal. Uh, allemaal, hè? Niet, al. niet, al. niet al. Ja, tot allemaal, Niet allemaal. Tot het jaar 1900 werd de kreeft gezien als een arme luisvoedsel. Dat was ook voor de oh. zalm trouwens. Pas na de Tweede Wereldoorlog werd het een delicatesse. Ja. Vind je dat okay. niet geweldig? Oh. Hm. En de zonsopgangen op Mars zijn blauw. Want we hadden het net natuurlijk over uh, Mars. Hm. Ja. Mm -hmm. En uh, ze zeggen ook dat er brandende rode oogjes naar zwembadduik... Komt het nou door het chloor? Nee, de rode brandende de oogjes van het worden verorsterd door een te hoog urinegehalte in het water. He, echt waar? Verdamme. Ja. Maar vandaar dat ik altijd in de zee zwem. Ik heb nooit last van rode ogen. Nee, precies. Ik wel, maar er komt er iets anders. Oh. Oh. Ja. ja. Hey, jongens, nog even terugkomen op geschiedenis, ja? even aanhaken. Ja. Het is pas 4 juni de geschiedenisdag. Maar ja, ja toch. Ik wil het je het niet onthouden. Ja, je bedoelt dus morgen eigenlijk. Ja, ja. Uh, de introductie van de winkelwagen. Echt in, 9, waar? in 18, nee, sorry. 1937. Dat ja, is gedaan het, door oh, dat de is vier jaar supermarkt -eigenaar Ja. Sealan Goldman. Ja, voor de ja. Amerika. Maar 1937, ik heb het idee dat in Nederland veel later is gekomen ja, de ja, dat Ja, in is dus ook. Ja, ik vond mijn gevoel, kan me jeetje, je moet je met zo'n grote kar dan in die winkel heen lopen. Ja, en was daarvoor dan al een winkelmandje? Daar dat weet idee. ik dus niet meer. Ik denk dat je dan gewoon zo in je handen hield of zoiets. Ja. Je kocht niet zoveel hè? Nee, dat was niet je had, zoveel. Je had, ja, had niet zoveel geld. Minder keuze. Ja, je had niet zoveel geld. Het was dan wat zwaarder. Toeren. Nou, zo we even weer wat dingen die we natuurlijk niet kunnen laten... om dat even aan u te vertellen? Ik even te kijken wat we allemaal voor u klaar hebben staan. Jawel, laten we dit maar eens even doen. Hij heet Thor Miller. Generation of Me. I'm a Nog maar een begin het artiest midden. Het is twintig is hij volgens mij. En dit is een van zijn platen, Generation of Me. Ja, die generatie van tegenwoordig. Heeft het, is allemaal, het is allemaal wat moeilijker en wat zwaarder... ook gewoon van vandaag in de Telegraaf een stuk erover te lezen. Dat ze, ja, echt bijvoorbeeld een vrouw... hier, uh, hoe heet ze ook weer? Lianne, uh, uh, uh, Lianne, ja. Uh, met een hele moeilijke achternaam. En die zegt ook, ja, hij is zesentwintig... en die was echt een paar jaar gewoon echt helemaal overspannen... Want ja, je staat altijd aan. Het mobieltje staat altijd aan. Je krijgt altijd berichtjes. Er zijn twee banen. En, nou, het zijn allemaal van die mensen. Ja, ik kan me er helemaal niks bij voorstellen. Maar het schijnt dat die generatie, uh, deze generatie, heeft dus uh, heel veel prikkels op zich afkrijgt En daar ook iets mee moet doen. Dus het is ook wel mooi dat we die studiepunten omlaag brengen. Dat ze toch ook niet zo hoeven uit te sloven. En dan kunnen ze het beter aan, de toekomst. Dus ja, ik, ik, ik weet het niet of het echt of het zoveel zwaarder dan me vroeger. Ik hoop wel dat ze meer prikkels krijgen. Dat geloof ik wel. Ja, dat denk jullie? ik ook wel. Ja, ja zeker. Ja, ik zeker. Ik, maar ik merk zelf wel dat er meer verwacht wordt. Dat ik al gewoon uh, de telefoon... Een, uh, dat iemand een appje stuurt. Ja. Ja? Maar je kan met het appje toevallig steeds zeggen dat je zelf niest. Dan hoor je het appje niet. Ik noem maar wat. Of <laughs> je loopt eventjes... Uh, in je tuin even dus naar dat ding. Moet je dan ja. steeds kijken of wat binnenkomt? Ja. Nee. ja hallo. Ik had ja. hem al een uur geleden al verstuurd. <laughs> ik denk, nou ja, ik zit niet de hele tijd te nee. kijken. Als het dan belangrijk is, bel dan ja. gewoon. Dan gaat hij wat langer Oeh, over. Oeh, ja. ja. dat ja. bellen. Ja, maar ja. Dat, is effe, dat, is, dat wordt niet zo ja. erg meer gedaan. Want nou, zeg maar, als je belt, dan breek je in iemand, iemand, bij iemand in. Weet ja. wel, en ben je er zelf aan toe. En dan moet die ander ook maar net zin om hem ja. even zinnen om je te beantwoorden. En die heeft ook wel andere dingen aan zijn hoofd. Dus kan ja. zelf even kiezen wanneer die dat mailtje of dat appje beantwoordt ja. ja, nou, Die is het aankomende paar minuten dan. Niet te lang wachten. Nee, het verandert allemaal wel. Ik, ik, ik handel heel veel op Marktplaats. Vroeger kreeg je gewoon een telefoontje. Zeg ik, wat is je uiterste prijs? Nee, dat durf je niet meer. We gaan nu een mailtje sturen. Wat is je uiterste prijs? Ik zeg, nou, ik vraag. 100 en 150 zou mooi zijn. Alles oh, per, per nee, dat bedoel ik. Ik bedoel de andere kant op. Nee, maar ze, ze durven het contact niet zo erg meer aan, lijkt het wel. En dat is gewoon, ja... Ja, dat is toch een onderzoek naar gedaan. Of daar hebben ze nu uh, toch jongeren die, die motie... of die pushen ze eigenlijk om niet alles per, per mail of per sms te doen... maar ja. bellen. Ja, Bel, maar het is veel leuker. Ze weten niet hoe ze... Ge, hallo, ze weten gewoon op hallo ja, of schip, schip ahoy. Ahoy. Ja, ze weten dus niet oh, hoe ze nou eigenlijk een telefoongesprek ja. moeten voeren. En denk dat je daar ook minder gewend raakt. En misschien uh, uiteindelijk ook wel uh, sneller in de, stress, ja. in de stress raakt. Omdat je denkt: nou, ook moet iemand bellen. Oh, je, hoe ging dat ook? Alweer? Ja, ja. contact. Maar je merkt hoe, hoe fijn het is. Want zeker met die coronatijd, dan belde je soms wat. En zodat ja. je zomaar zat je een kwartier aan de lijn van het doen. En van de een komt de ander. Ja, nee, maar het is gewoon wel heel leuk. Ja. En, uh, ik had er gisteren ook, dat probeerde ik iemand ook uh, te bellen. En dan van, ja, nee, maar ik zit nu daar. Ja, en ik ben van de generatie van het Apple hoor. Oh, ja. Oh, die wilde gewoon ja? dus niet gebeld nee, worden. die wil gewoon geen Maar ik krijg pak. gewoon een lang vingertje. Lang vingertje. Dus, uh, ja, het moet je ook, en ook dat het, het spellingcontrole, daar controle wil ook hartstikke moe van. Er gaat ja. alleen woorden in. Maar daar wil ik het helemaal niet over hebben. Echt niet. Of toch wel. Nou goed, uiteindelijk... Uh, dit is, ja, bellen is gewoon veel sneller. En ja, veel leuker is, ook. Ja, is sneller. Ja. Ja, dan kan je betere leuker. grapjes ja. maken ook. Ja. In plaats van dat je alleen afbeeldingen erbij moet zoeken Hoewel ik, als ik mijn kinderen zie, kunnen ze wel heel snel met het apparaat overweg. Dat moet ik wel eens zeggen. Ja. Maar goed, ik, ik, ik hoop niet dat... Kunnen daar wij daar stress... nog wat van leren? Van, van, een, dat snelle... van jongere mensen. Kinderen die handbehandig ja. zijn met hun mobiel. Nee, nou, ze zitten wel in een hele andere, uh, hele andere wereld. Zitten ze wel. En daar, we, daar kijken we niet zo erg in, in die wereld. Nee. Met, met elk, als ik kijk naar die filmpjes waar sommige makers eindeloos op zitten knutselen, Kijken zij er langs van oké, okay, like, volgens like en denk, Hallo, die gast heeft daar echt urenlang zitten plakken en knippen. hè? Ja. En dat, dat doe jij gewoon even snel. Oh, best leuk, weg. Oh, ja. ja. Dus het wordt wat oppervlakkiger allemaal. Ja, ja maar ik was gisteren was ik bij de kapper moest ik lang wachten. En toen zat er dus ook zo'n kleintje. Nou, Die was volgens mij nog, nou misschien drie. Die zat wel altijd met zijn vingers op je telefoon. En ik merkte dat ik me er enorm aan stoorde. Gewoon. Heb je er wat van gezegd? Nee. Oh. Het schijnt trouwens niet alleen uh, dat hij jonge lui. Mijn negatieve vibes oh, die wel, volgens mij. Oh, hij is gelijk gestopt met swipen. Ah. Het schijnt wel dat wij uh, hier in Nederland echt heel veel jonge lui op dat ding zitten. Maar niet alleen uh, jongelui, ook oude lui in Peking schijnen echt uh, flink op die telefoon te zitten. Tot wel 10 tot 11 uur per dag. Zo. Die vervelen hey. zich. En uiteindelijk uh, maken jongeren zich daar druk om ouderen die te lang op de telefoon zitten. Dus daar is het de omgedraaide wereld eigenlijk in Peking, in China. Dus nou, ja, maar het zou fijn zijn als je inderdaad kan zeggen van nou, uh, op die tijd is gewoon mijn telefoon automatisch echt uit. Hmm. En volgens mij kan dat wel ergens. Ja. Ik, merk, ik betrap me er zelf wel op hoor, dat ik dan wil ik even een nummer opzoeken en dan... Dan denk ik na de hand van wat ging ik nou ook weer opzoeken. Ja, ik ken dat. En dan ben ik weer ergens ja. helemaal in uh, ja. verdiept geraakt. Ja. Oh, man. Wat oh, ben ik echt analoge dan gewoon? Ja. Oh, lekker. Nou, ik vind het ook zelf, het is ook niet oké. Okay. Nee. Dus nee. Nou, ik heb straks nog een hele leuk uh, dingetje, toch, van vandaag. Oké, okay, doen we dat straks ja. Eerst even hier de muziek op de zender zit ook van Nina Nisbeth. Life is a bitch. Ach, echt waar? Kijk, de I hate it, but I love it. Face the glass and take a shot We'll do it for the hell of it Life is good until it's not And there's no way Nina nisbet alive is a bitch. Oh ja, nu even niets. Oh ja, ik wil op vakantie, maar nu even niets. Oh. Dat is Yes, live is a bit. Leuke dansbare muziek hier op Dan Straks natuurlijk een, een goede morgen, Zandvoort. En uh, die heeft allerlei actuele dingen die in Zandvoort allemaal weer spelen. En vandaag lezen we nog in de krant: minister pakt zware criminelen hard aan. Jazeker. Oh. Dat is natuurlijk over de minister Weerwind. Mm -hmm. Die is van rechtsbescherming. En die zegt dat uh, vooral in echt die EBA-afdeling uh, EBA intensieve uh, toezicht. De gevangenis waar echt een grote crimineel is, Rack One En Willem Holleder zitten daar. En uh, de communicatie wordt. Beknot en dan komt maximaal van twee advocaten per gedetineerde. En ze worden ook visueel in de gaten gehouden. Dus als ze elkaar ontmoeten, dat die advocaten niet onder druk kunnen worden gezet door alle informatie toch weer naar buiten te brengen. Dus, maar goed, ze zeggen ook, het moet toch veel verder gaan, vinden sommige mensen. Ze moeten uiteindelijk gewoon uh, ook die gesprekken gaan afluisteren om te kijken. Ja, dat kan niet. Nee, dat mag niet. Dat mag helemaal niet. Maar goed, er moet wel iets gebeuren, want ja, die uh, Ines Whiskey, uh, die is van de Whiskey... Ja, Ines Die, uh, <lacht> die, die is nu op vrijgelaten. Ja. En is er oh, nou een goed. Is er nu een spel gespeeld om haar uit buitenspel te zetten? Is dat, maar het schijnt niet helemaal te kunnen. Dat, dat mag niet natuurlijk. Oké, okay, Nee, ik wou nog even melden. Ook die weerwind die werd ja. uh, uh, door die, uh, die ene verslaggever van. Uh van uh, Jinek... werd hij uh, helemaal in klem uh, ja, ja. gezet, gecornerd. Ja. Oh. Omdat uh, er is toch een andere gevangenis... en daar worden de vrouwen zo... Uh, ja, ja slecht dat behandeld. wilde ik net vergelijken. Ja. En, uh, en nou, daar wist hij niks van. Maar een jaar geleden oh. hadden ze wel uh, echt een gesprek... werd toch gehad, alles verteld en zo. Ja, ja, ja, maar uh, hij had wel een beetje moeite om zich eruit te lullen. Dat werkte ja, ik wel. Ja, dat is bij <laughs> even Jinek al eerder in de week. Er uh, ja. was iemand die had daar onderzoek naar gedaan. En die vrouw ja. die echt werd uh, aan alle dingen blootgesteld. Moest ja. ook ook handelingen doen om eten te krijgen of even eh, prestaties te krijgen en uiteindelijk weer wind uh, zei van ja ik ga er wat mee doen een jaar later nog niet nee. en nou ontkennen nee. ook nog een keer maar nu ja, maar denk we in de kant man. komen met het, het, het, het wind wordt veranderd in de gevangenis het is een man hè? als de vrouw was geweest in ieder geval die was gelijk wat aan gaan doen en dat geldt ook voor uh, die 40 huizen die door uh, dat kanaal wat uitgebaggerd werd. Die helemaal uh, slecht zijn geworden. Oké. Okay. Dat heb je niet meegekregen. Nee. Nee. Rutte werd er gisteren op aangesproken. Oh. Van uh, ja, Groningen doet je er van alles voor. Maar uh, er uh -huh. zijn daar 40 huizen en nou, hij weet helemaal niets. En uh, Caroline van der Plas die is daar heel erg mee bezig geweest. Uh -huh. En die heeft het ook uh, opgeschud. En die merkt dan toch dat haar uh, fietsen zo wel gelezen worden. En, en in welke uh, landplaats is dat dan? Met die 40-huis? Uh, nou, ik, ik kan het zo voor je opzoeken. Ik okay. zoek het even voor ja, je Nou goed, ik is nog, ik een ik hoop, er nog uh, wat anders doen? Nog een hoop te doen. Sorry? Ja. Nou ja, uh, je kan tegenwoordig klussen uh, <laughs> overweg. Uh, een, een, een, een man in het noordoosten van Duitsland... heeft op eigen initiatief een spoorwegovergang aangelegd. Oh! Oké. Okay. Ja. En? Nou ja, in zoverre. Uh, de man zou een paar weekenden lang uh, aan de overweg hebben gewerkt. Maar ja, helaas... Geschept door de trein. Ik snap je? Nee, nee, nee, nee, helaas moest, moet die man het... Uh, ja, die is uh, aangeklaagd en die moet dat ook uh, weghalen. Hij legde de betonplaten en greemt tussen de rails en haalt een hekje en verkeersborden weg. Oké. Okay. Daar kwam een waarschuwingsbord voor terug met de tekst oppassen bij het oversteken. Ja, dat Daar moet je niet we hebben. We al zijn naar... <laughs> Ha. Zijn eigen spoor. echt je... gevaarlijk allemaal. Ja, zeker. Nou, heeft hij hem nog een baan aangeboden gekregen... of zit hij ook nou, in ja. TBI-gevangenis? Uh, <laughs> nee, nee, nee, nee, nee. Nee, hij... Uh, uh, ja, hij is gewoon nee. vrijuit. Is dat de opa uit Vlodder? Ja. Die altijd Ziet net een een zo, ja. ja, ja, ja, ja, ja. en Die stond op die rolstoel, op die spoorbaan. Ja, stoppen. Goed, nou, ik begrijp wel, zo zijn we aan het einde gekomen van dit radio ja. gaan, dames en heren. Het was het weer ja, nog genoegen. Op de volgende week. Op de volgende week. En dan zien we wel wat allemaal gespeeld in de geschiedenis. Eerst maar even de laatste plaat hier van De Peeling. Fijn dat u luistert. I like you. Mooi weekend. Hoi. Ja.